Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de voetbalrellen in Maastricht gisteravond zijn stewards en agenten gewond geraakt. Aan het eind van de eerste helft van de Limburgse clash tussen MVV en Roda JC ging het helemaal mis. Er werd met van alles gegooid en supporters liepen het veld op. Zes politiemensen en twee stewards zijn gewond geraakt... zodat stoelen en reclameborden hun kant op vlogen. 10 voetbalfans zijn opgepakt. De wedstrijd werd trouwens gestaakt en het is onbekend of en wanneer die wordt uitgespeeld. Zorgpersoneel in België krijgt een extra coronaprik. Dat doen ze om de kwetsbaren extra te beschermen. De uitnodiging wordt al snel verstuurd, zegt deze Vlaamse verslaggever. In totaal gaat het om een half miljoen mensen. Het is te zeggen dat het aantal zorgpersoneelsleden dat tot nu al vrijwillig gevaccineerd is, ze zouden hun prik al kunnen krijgen midden volgende maand. Ook 65-plussers, bewoners van woonzorgcentra en mensen met een verlaagde immuniteit krijgen in België een extra prik. Het gaat nog niet goed met de Britse Queen Elizabeth van 95. Ze moet nog twee weken rust houden van haar doktoren. Dat moest al een paar dagen, maar dat wordt verlengd. Ze mag geen officiële bezoekjes afleggen, maar slingert de Zoom of Skype wel aan achter haar bureau. Met het vliegtuig en per trein op allerlei manieren gaan mensen naar Glasgow voor de grote klimaattop die daar morgen begint... Een kunstenaar uit Duitsland is op de duurzaamste manier in Schotland aangekomen. Hij heeft een metalen bal gemaakt en rent door zeven landen naar de eindbestemming. Ik ben een kunstenaar uit Duitsland. Ik of met deze spier. van Duitsland tot Glasgow... om te zien dat we allemaal kunnen zorgen over onze future. Het is een sportieve klus, want de hamsterbal waar hij in zit... weegt zo'n 160 kilo en die moet hij al lopend voor zich uitduwen. Tijdens zijn weg is de Duitser in meerdere steden gestopt om met mensen te praten over klimaatverandering. Dan heb ik het weer nog: trekken over. Vanmiddag wordt het droger, er staat een flinke wind aan zee en het is zacht vandaag rond de 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 je tante griet en het binnen van mijn me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 Trots, alle toren van eerbied ben ik verhuld. Wanneer het gouden zonnelicht je ranken spits omhult. Als eens mijn laatste uur slaat, met vijftig jaren misschien. Verleef de tijd van de leer, Dat zand voert, dat zand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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Alle uren denk ik aan Corina, meisje waar die toks. Zoveel wat oud. Met haren die danste in de wind. Een meisje zoals je nergens vindt. Want als ze naar me keek, was ik van streek. Jij schonk mijn liefde en... Loop ik door de straten In gedachten zie ik dan mijn schaad Waarom vindt alles nu voorbij? Waarom is zijn? Van de Paladijnen.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 Mama Janssen en u hoort ze nu samen met de spelbrekers. De Silveras en de spelbrekers. Zeg je vrouw, hé hey, je vrouw. Zeg je vrouw, hé hey, je vrouw. Wat zou je doen als ik je tussen moog? Zeg meneer, hé hey, meneer. Dan zal ik roepen aan mama. Maar nee, laat de kopen of je mama zegt. Wat de veel, papa doet. Nee, laat de kopen op de wereld zeggen. Ik ga nu wil weten, vraag ik je ook. En daarom vraag ik nog iets. Zeg, je vrouw, juffrouw, je vrouw. Wat zou je doen als ik je droom? Zeg, meneer, heen meneer. Dan zal ik roepen om maar naar. Als ik jou zie aan met je jasje aan koud. the song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 Nee, daarom wil ik gaan door een stille land, samen, iedereen met jou. En als het maatje even weg zal gaan, blijf ik staan, kijk je aan. Dan raap ik even al mijn moed bij dan zal ik vragen wat ik wil. Dan zal ik zachtjes zeggen ja. En bloot Holland Met je zee van woning Met je politiek Van de regen in de druk En huppel op de pup We hebben de cup. Kom laten we vrolijk deze Holland Met je kopen op de lat In de olie Met je rijke dubbele bodem Met we gaan nog niet naar huis En kameraden hand in hand Moeder wat een vader.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 ja, dat kan je niet doen, dat mag je niet doen. Want kijk, daar groeien de buren. Holland, Oh die troep is wie die Duitse mark in onze handen. Alle Allenina's kabouters, de fabaltjes. moeder, wat een vader, holland. Maar dat kan je niet missen. Moeder, wat een vader, man.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 Gevel op die aard, die de morning, in de dag van die van Ik leefde in jeugd, had ik leed, had ik vreugd in de strijd om mijn huwelijk bestaan. Maar toch voel ik mij, een koning, ook al vloeide er het dikke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 Maar zwart, sorry, Harin, sorry, Harin staat een beetje raar, oeit hij.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 Showers, waar iedereen trots op kan zijn.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 In de bars van het plein en op de HBS en moeten leggen bij het reflein. de baby's aan de fles Er is een schaakgraan.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 Uit, wat is dat voor een geluid?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 Jouw naam Want ik zoek naar jou Oh Noor geen ander bra Ik roep er liefiona Oh jouw naam jouw ik roep er liefiona Ik roep er lief Ja, u hoort de muziek van uh, Adamo met ik roep jouw naam en daarvoor eindje daar is met Potpourri. Uit natuurlijk de film Bleke bed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 De verdriet, nee, maar ik ben je niet. Vooral wanneer je kijkt. Ik ben geen plaat, schoonheid vergaat. Alleen de lelijkheid die blijft, daar moet je maar aan binnen. Al zijn je kleuren ook niet fijn aan. en doe je niet meer aan de salakalaan.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 Het en is het gebruik van zeep jou onbekeerd. Toch wil ik jou voor geen ander ruil Dat ik zou veel van je hou Lief en leed, zoals je weet Te samen delen wij Een Lief, o, vrouw, dat gaf ik jou maar al het leid dat gaf je maar je Die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 niet te ver, anders ben ik straks verloren.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 Anders ben ik straks verloren